De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft een inval gedaan bij TUI Nederland. Touroperator waar onder meer Ark en Holland International onder vallen, zou betrokken zijn bij verboden prijsafspraken in de reiswereld. TUI zal naar eigen zeggen met de NMA meewerken. Na de brand bij chemiepak in Moerdijk hebben bedrijven en particulieren in de buurt voor ruim 4 miljoen euro aan schade gemeld. Bij de gemeente Moerdijk zijn 138 meldingen binnengekomen. Het bedrag van 4 miljoen is een minimumbedrag. De gemeente weet niet hoeveel schade rechtstreeks bij verzekeraars is ingediend. En ook de opruimkosten op het industrieterrein en de schade bij chemiepak zelf zijn niet meegerekend. Het weer in het zuiden valt regen, in het noorden is het droog, temperatuur ongeveer 6 graden. Morgenochtend regen of natte sneeuw, in de middag is het droog en dan is het iets kouder, een graad of 4. Dit was het NOS jij!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 We're sure. Yeah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 als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn Leun op mij Kom maar hier en leun op mij Kijk niet terug Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De ChristenUnie in de Eerste Kamer heeft een plan ingediend... voor een parlementaire enquête naar de privatisering. De partij wil met de enquête bekijken... wat 20 jaar privatisering van overheidsdiensten heeft opgeleverd... Volgens de ChristenUnie is in eerdere debatten over privatisering vaak een ongemakkelijk gevoel achtergebleven over de vraag wat nu eigenlijk de publieke taak is en wat de burger in redelijkheid van de overheid mag verwachten. Als het voorstel wordt gesteund wordt het de eerste parlementaire enquête in de geschiedenis van de Eerste Kamer. Het noodfonds voor de euro heeft met succes zijn eerste obligaties uitgebracht. Het gaat om een lening van in totaal 5 miljard euro. De lening was bijna tien keer overtekend. Het geld wordt gebruikt voor Ierland. Dat land moest bij het noodfonds aankloppen... omdat het zelf niet meer tegen de normale rente aan geld kon komen voor zijn begroting. Volgens de Duitse regering geeft het eerste succes van het noodfonds rust op de markt... en betekent het dat er genoeg vertrouwen is in de Europese aanpak. In Libanon heeft president Soleiman de Hezbollah-kandidaat Mikati tot premier benoemd. De sunnit Mikati wordt gesteund door de Sjaïtische Hezbollah-beweging.